Trouw, nat, de regen spat op het langzaam rijdend verkeer. Kijk, daar is een gaatje, zie ik. Nu kan ik oversteken, denk ik. Bam, geschept word ik. Bijna aan de overkant was ik, dat wil zeggen, aan gene zijde. Bij hem die mij geschapen heeft. Blij ben ik met zijn alomtegenwoordigheid. Dankbaar ben ik dat ik nog niet hoef te ruilen. Het tijdelijke voor het eeuwige.